Voorzitter Brinkman van Bouw Nederland wil dat de provincies het geld dat ze hebben verdiend met de verkoop van aandelen in energiebedrijven juist nu investeren in de economie. Nieuwsuur heeft vastgesteld dat van de 10,5 miljard euro die de verkoop opleverde pas 1,4 miljard is besteed. Brinkman zegt dat maandelijk zo'n duizend bouwvakkers hun baan verliezen. Dat valt volgens hem niet te rijmen met de miljarden die de provincies nog op de plank hebben liggen.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 ANRB-verkeersinformatie. De avondspits is nog niet helemaal voorbij. En dat komt door een aantal ongelukken bij Rotterdam en bij Utrecht. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file. knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer. Na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. Verkeer met bestemming Den Haag kan beter omrijden via de Benelux-tunnel... over de A15 en de A4. Dan bij Utrecht. De A28 van Utrecht naar Amersfoort is nog altijd dicht bij Soesterberg... door een gekantelde vrachtwagen... We zijn nu wel bezig met het opruimen daarvan, maar de weg is nog dicht... en er staat video vanaf Utrecht tot aan Soesterberg, 8 kilometer. Omrijders via Hilversum staan in de file op de A27 richting Almere... tussen knoopend Rijnsweerd en Dildhoven, 5 kilometer. Verkeer met bestemming Zwolle kan beter omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Alsjeblieft, schat.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 Dames en heren, goedenavond. Als u van plan bent een boek te kopen, wacht dan even tot zaterdag... want dan begint de boekenweek en krijgt u er geheel gratis... het boekenweekgeschenk bij De Verrekijker... waarin de auteur op expeditie gaat naar onder meer de digitale media... het papierenboek, het handschrift en de nostalgie... Die niet meer is wat zij geweest is. Hier is Kees van Koten. Uw presentator is. Jelly Brouwer. Met het slechte nieuws dat Kees van Koten hier helemaal niet is. Want Kees van Koten is een man van de klok. Hij is hoffelijk en wellevend. En uh, de taxi kwam vast te zitten in het verkeer. En Kees van Koten zei dat gaan we niet meer redden, en stapte uit. En nu is hij niet hier en uh, loopt hij ergens rond. Uh, net als zijn vader, hoffelijk en wellevend, wat ik net zei. En over die vader heeft hij een heel mooi boekje geschreven. Het heet De Verrekijker, het boekenweekgeschenk van het jaar 2013. En we wachten af of die zo komt. Ondertussen uh, wachten we ook af of er uh, witte, dan wel zwarte rook uh, in Rome verschijnt. Dan melden we dat. En we luisteren eerst even naar een heel mooi liedje. Gezongen door de zoon van Kees van Kooten. zusje geheten. Samen met Bertolf zingt hij dit liedje. En je ogen dicht Zusje, rustig Je grote twijfelaar We zijn zo anders En lijken zo ik zie je niet zoveel als ik wel zou willen En er is nog veel te veel wat ik niet van je weet We zijn zo hetzelfde in hoe we verschillen Van de wereld om ons heen die anders heet Zusje blijf Gemoed. Het zit nu tegen, maar alles komt wel weer goed. Ik zie het niet zoveel als ik wel zou willen en er is nog veel te veel wat ik niet van je meen. We zijn zo hetzelfde in hoe we verschillen van de wereld. mooi liedje ook te zien en te horen op uh, YouTube met prachtig archiefmateriaal uit het archief van uh, de familie van Koten. En uit dat archief is ook voor een belangrijk deel geput voor uh, uh, het schrijven van uh, de Verrekijker. Het Boekenweekgeschenk 2013 dat Kees van Koten schreef. En uh, zoals ik net al zei, Kees van Koten is uh, uh, niet in de taxi gestapt, want die kwam veel te laat en... Uh, hij zei, dat gaan we toch niet meer redden. We proberen nu telefonisch contact met hem te krijgen. En uh, als dat is gelukt, dan horen we hem zo dadelijk in de uitzending hoop ik eerst nog even muziek Jack Johnson dan maar. Hey? But baby you hardly even notice when i try to show you This song is meant to keep you doing what you're supposed to waking up too early maybe we could sleep make you banana pancakes pretend like it's the weekend now we could pretend it all the time And can't you see that it's just raining There ain't no need to go outside But just maybe Like a ukulele Mama made a baby Really don't mind the practice Cause you're my little lady Lady, lady love me Cause I love to lay here lazy We could close the curtains Pretend like there's no world outside Then we could pretend it all the time Love no. Can't you see that it's just raining, there ain't no need to go outside, ain't no need, ain't no need, mm -mm -mm -mm. can't you see, can't you see, rain all day and I don't mind. The phone's singing, ringing, it's too early, don't pick it up. We don't need to, we got everything we need right here, and everything we need is enough. Just so easy when the whole world fits inside of your arms. Do we really need to pay attention to the alarm? Wake up slow. Mm -mm, wake up slow. Even notice when I try to show you. This song is meant to keep you from doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. And we could pretend it all the time. And can't you see that it's just rain? Wel lekker hoor, die Jack Jonsen, maar ik hoor toch liever: Kees van Koten. Goedenavond, Kees van Kooten. Oh. Kees van Kooten. Oh, wat Hi. erg. Uh, ja, die dingen gaan zo. Maar het is, het is voornamelijk, oh wat koud hè? Ja. Je, je wacht een half uur en dan is het zo koud. En dan komt hij en dan is het, ja dan is het te laat. Dan heb ik, ik nog zelf geprobeerd boven een taxi te bellen oh. bij mij. Maar die zeiden, ja binnen een half uur zijn we er niet. Dus uh, nee, dat, dat houdt dan op. Ja, en ik zei nog we, bij de introductie, we, uh, man van de klok, wellevend, oh, hoffelijk. Jee, ja natuurlijk, maar uh, wat kan ik doen nu? Ja. Dat haal ja. ik niet meer ja. op de fiets. Nee, <laughs> nee, maar gewoon ook heel erg erger toch? Dat die taxi dan... Veel later verschijnt, wetende dat je nooit meer op tijd ja, het is, hier is kunt zijn. Ja, ik is een vrij strak schema wat ik heb. En vandaag alweer heel veel dingen gedaan. En met Wim Brands ook gesproken. Met Nelke Noordervliet voor Brands met Boeken. Met mm -hmm. Corrie van Binsbergen gerepeteerd voor uh, morgenavond. Met het bokkenbal, Dus het luistert allemaal nauw. Ja, en, en dan en, gaat uh, er iets mis. Ja, ja. ja, maar goed, ik heb u nu toch aan de lijn. Ja, heel fijn dat ik u aan de lijn heb. Heel fijn. Um, gisteravond. Uh, uh, de wereld draait door. Ja. De uh, Twitter ontplofte, want uh, het was ongelooflijk wat er gebeurde uh, uh, na ja, optreden. Het... Vier ja, minuten maar... hè, heeft u voorgelezen, een bandje mag één minuut spelen. Kees van ja. Kooten, vier minuten voorlezen. Ja, ik, was, ik, was ook, en, ik, uh, ik heb me niet opgedrongen hoor. Maar Matthijs uh, vroeg of ik uh, dat fragment, wat dat dan betekende, dat dubbelspel... Ja. En uh, heeft u het gehoord? of ja. Oh, ja, ik dacht ja. eigenlijk, eerlijk gezegd... dat u een bondje had gesloten met Jan Mulder. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Want Jan uh, had het dubbelspel nooit gespeeld, bekende hij me ook. <lacht> hij weet niet wat hij mist. <lacht> hij keek er wel. Dus uh... ik, ik zei tegen Mathijs... Uh, ja. ja, om dat nou te gaan, te gaan uitleggen... dan wordt het ook zo plat, hè, als je het uitlegt. Dus ik zei, dan zou ik het fragment moeten voorlezen. Want, want dan is het duidelijk. En toen nou, waren doe maar, zei ja. Matthijs toen... En maar het, we waren het laatste item, dus ik vrees dat ze iets over tijd zijn gegaan ook. Hooptie. En ik had helemaal niet verwacht dat dat zo'n dat, dat zo, dat zo zo reuring zou veroorzaken. Dan zie je toch weer eens hoe we. Ondanks die gepornoficeerde samenleving. Want daar ging het nou juist over, ja, dat stukje. Ja, ja, ja. Dit was allemaal keurig, en braaf, en heel lief, en 60s. Uh, uh, ja. Gouden jaren uh, enzovoort, zwarte bladzijden. Samen een boek lezen? Daar ging Precies, ja. De, maar dat dat zo'n dreuring zou veroorzaken, dat wist ik ook niet hoor U voelde zich wel gevleid door al die juichkreten op Twitter? Eh... Uh. Ja, ik, ik, heb, ik volg Twitter niet. Ik, ik heb dat niet. Ik zit er niet op ook. En ik zit ook niet op Facebook of wat dan ook. Of Hives. Dus uh, die uh, de wereld gaat langs me heen. Uw zoon wel, hè? Casper van Koop. Casper wel, ja, Weet ja, u wat, ja, ja. Hij, wat hij twitterde gisteravond? Uh, wat hij twitterde, dat weet ik wel. Want Cas volg ik dan wel. ja, ja, ja. Hij was Vader tweede, rockt. Zal ik het even voorlezen? Vader ah, rokt ja? en geestelt de boel nog zwingend op... en geestelt de boel nog zwingend swing, op een leeftijd die eenmalig mijn geboortejaar is. Trotse knul hier, hashtag 71. Ja, daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. We, we, we hebben het heel goed samen en uh, ik ben heel trots op hem. En ik hoorde zusje ook net, want ik heb jullie natuurlijk meteen aangezet. Dat wel. En uh, ja, ik kan van Casper uh, genieten. Ja. Goed. En, eh, um, allemaal omlachen, dat is heel belangrijk. Gouden tijden zwarte bladzijden. Ja. Dat is het thema van uh, de boekenweek. Hè? En ja. um, uh, uh, Dat boekenweekgeschenk heeft u dus geschreven. Ja. De Verrekijker geheten. En mm -hmm. die Verderkijker was het startpunt van dit boek. Uh, ja, als kind noemde ik dat uh, De Verderkijker. Uh, dat was een eerste... Uh, meubelstuk, zou je kunnen zeggen, in het huishouden. Nu, nu ik er meer mensen over spreek... Uh, uh, krijg ik ook mijn Nelke Noordervliet, uh, sprak ik vanmiddag ja. dus bij Wim Brandt... en die zei, ja, mijn vader had ook een, een verre kijker. Dat, dat behoorde toen tot de standaarduitrustingen van de, de vaders. Hè? <laughs> uh, maar wij hadden hem dan al, al in de oorlog... En, uh, en ik was zo bang dat mijn vader hem uh, ten onrechte of, of terecht in die oorlogsomstandigheden gevorderd had van iemand. En mijn vader leek mij helemaal niet zo'n man om dat te doen. Want in dat album van hem dat ik in het opruimen van mijn boeken nou eindelijk eens goed ging lezen. Zijn mobilisatie en oorlogsalbum. Mijn moeder wilde daar niks van weten. En ik koos uh, partij voor mijn moeder in deze. was ik solidair mee. Dus uh, ik heb er ook nooit goed me in verdiept wat mijn vader nou precies had meegemaakt. ...in die jaren. Hij heeft daar zelf ook nooit over begonnen. Hij heeft me niet uh, uh, verteld, joh, ik heb dit en dat gedaan en kijk eens hier in het album. Ik ging het nu eens goed bekijken en toen, tot mijn schrik, zag ik bij de losse papieren achterin een brief... Mm -hmm. ...van het regiment Grenadiers, het regelingsbureau schadevergoedingen, uh, gedateerd op uh, 1 april notabene 1940... Uh, dat de heer Van Koten uh, een verrekijker zou hebben gevorderd van meneer Treu, niet uit Berkel en Roderijs, van 975 waarde ongeveer. Eis tot schadevergoeding. Waar was die verrekijker gebleven? En toen schrok ik ineens, want ik heb die verrekijker in mijn bezit. Hij is uh, op. De zeven adressen waar wij gewoond hebben altijd mee verhuisd. Soms nee. was ik hem een jaartje kwijt en dan vonden we hem weer terug. En uh, ik ben dat helemaal gaan uitzoeken waar die nou uh, vandaan kwam. Hoe dat, hoe, dat, hoe dat zat. Als een echte onderzoeksjournalist, hè? Ja, ja, daar had ik de tijd voor. Dat is het voordeel dat ja, jij niet van. Uh... Uh, dat boek een week geschenk. Je hebt er Ze vragen het op, op tijd in, in maart. En, en dan moet het 1 september klaar zijn. En ik ben, Omdat ik de man van de klok ben. Dankjewel <lacht> voor het compliment. Is het dan <lacht> ook klaar. Maar ik heb dus een half jaar uh, echt aan kunnen werken. En op een manier die ik eigenlijk nog nooit uh, beoefend had. Dus echt erop uitgaan. Uh, zoeken. Uh, in het militaire archief kijken. Enzovoort enzovoort. Gegoogeld. Ja, precies. Of dat onnozele incidentje nog een, uh, een nasleepje had mm. gehad. En... Uh, ik heb, ik heb het antwoord gevonden ja. en ik ga niet vertellen nee. uh, hoe, hoe het zit, dat is jammer. Nee, tuurlijk. Maar het was al een, uh, een, een lekker karwei hoor, om aan te, aan te klussen. En prachtige ingrediënt al, was het alleen maar dat die man dan treur niet blijkt te heten en uit berkel ja. en rode rijst komt, toch? Ja, dat is, dat is, dat is de keepersgeluk, hè? dat is echt keepersgeluk. Uh -huh. En ik, ik wilde in de allereerste plaats... Uh, vond ik, uh, los van de literaire kwaliteit hoor, van de boekenweekgeschenken, maar ik vond het eerlijk gezegd, en de CPMB zal me dat niet in dank afnemen, ik vond het een beetje duf boekje altijd. Uh, weinig spectaculair en... en, en. Heeft u er één helemaal uitgelezen ooit? eerlijk zijn. Jawel, jawel, van Ben Leff en van, van Tim eh, heb ik uitgelegd. Ja, ja, ja, ja, je hoort het vaker, hè? Ja. Dat mensen zeggen, ja, ja, ik heb het niet uitgewezen. Ik hoorde ook wel eens in de boekhandel dan in die boekenweek een klant voor mij als de, de boekhandelaar vroeg, uh, wilt u het boekenweek schenken? Nou, nee, laat maar. Ja. Of uh, nou, ik heb het al. En, en... Dus erg begeerlijk leek het me niet. Nee, Is want het... je gaat toch voor dat ene boek waar je al heel lang naar verlangt? Ach, en dan krijg je dat boekenweek bij. erbij. Precies, ja, precies. Er is wel een hele harde kern hoor, dat maak ik nu ook mee. Vanaf het moment dat bekend werd dat ik dan daarmee bezig was, mm -hmm. kreeg ik veel brieven van, van, van verzamelaars ...hardcore uh, uh, liefhebbers, ja, ja. die, ...die ze allemaal hebben op één of twee na, weet je wel. Dat, dat, dat bestaat wel, dat fenomeen. Hm. Maar ik wilde in ieder geval dat het, dat het wat levendiger was... ...dat het wat anders eruit zag. En dat het echt iets bijzonders ook, zou worden. Uh, ja, in die vormgeving ook, ook iets gedaan. En dat is tegelijkertijd weer een uh, referentie naar mijn vader. Mijn vader was uh, vertegenwoordiger. Uh, van en van rijam de rijamagenda's, agendas, bij rijam agenda's van de rijam Schoolagenda. Een hoogtepunt voor hem was ook, dat heeft hij nog mogen meemaken, hij is in 79 overleden, maar dat in een Rijam-schoolagenda, Rijam daar stonden altijd artiestenfoto's in, nee. ook. de oh, ja. Nijs en zo, en Johnny Lyon. Maar en? Wim, ja. Wim en ik stonden er ook een keer in. Die had in, ik, ja. In, in, ja, oh, ja. Ja, ik herinner over, me opeens. Over, dat is ja. fantastisch. Ja. Nou ja, en mijn vader ging dan met die agenda's de boer op... <laughs> En bij bedrijven, weet je wel, grote, grote zaken als relatiegeschenk, zakagenda enzovoort enzovoort. Ik heb hier dus, ik kijk nu naar het rijtje met 57 zakagenda's dat op mijn kamer staat van mijn vader... En uh, ja, die zijn allemaal heel uh, dicht beschreven en dat is een complete uh, handgeschreven Wikipedia eigenlijk. Als ik wil weten wat een uh, liter benzine kostte in 1953, dan vind ik dat niet uh, googelend hoor. Echt niet. En ik wat ben er wel zo peppermint... jaloers op, dat moet toch geweldig zijn? Ja, omdat... en wat een rolpepermunt huh? kost ook niet. Maar alles werd genoteerd. Hij en schreef alles had... op, in die blokletters? Ja, alles. Maar er waren meer mannen hoor, die dat deden. De, de kleine zakagenda. En eigenlijk was het de kontzakagenda, hè? Ja, ja, ja. Want die hadden ze in hun achterzak. Ja, ja, ja. En, en al die 57 exemplaren van mijn vader staan ook nog naar zijn rechterbil. Die zijn een <laughs> beetje gebogen. En, en, en zat zijn ze... uh, portemonnee dan in de andere uh, bilzak? Ja, ja, precies. Het werden, werden over twee zakken verdeeld. Maar die agenda zat rechts, want dan kon je hem makkelijker pakken met zijn rechterhand, denk ik. Hij pakte die agenda vaker dan de portemonnee. Dat in ieder geval. Trouwens, maar welke agenda? Uitgegeven... Heel even hoor, welke ja? agenda was het ook alweer waar die fijne zinnetjes in stonden? Was dat met, met al die aforismen? Was dat de succesagenda? Dat was de succesagenda. Ja. ja, heel, goed, heel, wat, goed, heel want... goed. Die was losbladerig, weet je wel? Ja, ja, ja, precies. Met zo'n heel klein gemeen Ja, zingbandje. Ja waar je met je vingers wel eens tussen kon komen. Ja. En dan was je echt <laughs> een kootje kwijt. Ja. En daar <laughs> ja. refereert u in zekere zin ook aan. Door in uh, dit Boekenweekgeschenk is dus die agenda opgenomen. Ja. Maar uh, op iedere bladzijde staat ook een prachtig aforisme, dan wel zinnetje... Um, ja, etenuspont. en dat heeft vaak te maken met uh, de tekst van het doorlopende verhaal, waarin ik eigenlijk soms iets onderstreep of, of ontken in het mm -hmm. verhaal. Ik heb het, ik heb het uh, uh, speels willen maken. Er moest, veel te, te, te, te, te, te, er moest veel gebeuren en de lezer moest ook af en toe op het verkeerde been worden gezet. Ik speelde een hoop spelletjes in de verrekijker met de lezer. Ja. Zoals je zelf met een verrekijker ook speelde. Ja. Door hem achterstevoren te houden of hem onscherp te stellen enzovoort enzovoort. Ja, ja. En die agenda vormgeving die heb ik ook gebruikt omdat er nog ruimte is als mensen nog zo klein kunnen schrijven als de generatie van mijn vader dat kon. Ja. Want die notitieruimte die was heel gering in die zakagenda's. Die waren maar 9 bij 12 centimeter die agenda's en was dan een hele week. <laughs> uh, dus daarom heb ik dus ook uh, gedacht, we doen die agenda erin... samen met de ontwerper, Willem Morelis, heb ik dat gedaan. Omdat de mensen hem dan wat langer bij zich kunnen houden, dat boekenweekgeschenk. Klaverjasavond is trouwens behoorlijk lang woord, hè? Klaverjasavond? Ja, dat deden ze dan toch in die tijd en dat schreef je dan op in je agenda, of niet? Ja, precies, ja, precies, ja, ja, ja, of biljarttoernooi ja. maar ook, maar ook, ja, de gezondheid van de honden en de poezen, de rapportcijfers van mijn zus Anke en, en van mij, uh, nou ja, de prijs van de rolpepermunt en, en de benzine, want ja. ja, het was, het was, het kom niet uit een arm gezin hoor, maar ja, luxe was het natuurlijk niet, ja. absoluut niet, mijn moeder is dus van de generatie uh, dames die, uh, ja, huis had geld, hè. Ik kwam daar opeens ook weer het woord ibbel tegen. Dat heb ik lang niet gehoord, dan wel gelezen. Oh, u kende het? Ibble. Ja, ik ken ja. het wel, ja. Ja, ja ibbel, prikkelig, hè? Ja. Prikkelig. Uw moeder werd ibbel van uw vader? Ja, precies. Als precies. hij... Ja, ja, ja. Nou, als hij dus... Uh, ja. Toch over die oorlog. Kijk, het, het rare is, ik had het er vanmiddag met Nelke Noordervliet over... en zij had met haar vader uh, precies hetzelfde. Ik bedoel, wij zijn leeftijdsgenoten. Zij is uh, vier jaar jonger dan. Dus ze is in 45 geboren. En ik heb van die oorlog meegemaakt. Daar heb ik wel indrukken nog van. Uh, en als mijn vader dan na die tijd, die ook voor de vader van Nelke de mooiste tijd van zijn leven was, eerlijk gezegd. Het waren eigenlijk gouden tijden, het boekenweekthema. Mm -hmm. uh, die kameraadschap met die jongens uh, in de buitenlucht uh, uh, uh, marcheren, uh, zingen, strozakken vullen, uh, paarden waren er nog bij. Ik bedoel, het werd ook even echt spannend voor ze. En dan zijn er zijn natuurlijk toch ook jongens gesneuveld. Mm -hmm. Maar die hele aanloop en die kameraadschap, uh, ja, dat, dat is iets geweest een, vo een volheid van leven die ze daarna niet hebben meegemaakt meer. Het is ik wel interessant, op... ik onderbreek u af en toe, ja, dat ja. is wat ingewikkeld via de Ja, telefoon. dat moet je doen hoor, want anders had uh, ja, ja, ja, uh, Die uh -huh. kameraadschap, dat is gek genoeg iets waar ik ook een zekere ergernis tussen de regels doorlees, als het over uw vader gaat. Die kameraadschap, juist die hij had in de oorlog met uh, zijn medemilitairen. Ja. ja, precies, heel goed. Dat heb ik, ik heb dat zelf gepro geprobeerd te analyseren waarom ik daar nou... Ja. Een klein, heel klein beetje ibbel van werd. Het is natuurlijk omdat ik... Ik zie mijn vader dan niet in de rol waarin ik hem het liefste zag. Dat was als hij met mij voetbalde. Of uh, samen met mij iets, iets uh, ondernam... Uh, met de verre kijken op de Veluwe of, of fietsten... of we er samen de tent opzetten, want we hebben altijd gekampeerd. Uh, en, en, en, en dan was die van mij. Maar dat hij dus een tijd lang op die manier van die anderen was geweest... van al die anderen, dat beviel me eigenlijk maar matig. Ik geloof dat dat, dat de reden is. Maar Is dit uh, niet een zwaar geromantiseerd beeld achteraf? Is het niet meer dat, het, dat u het eigenlijk een beetje... wat nou, kameraadschap met... Andere militaire soldaten in de oorlog? Uh, nee, het is niet geromantiseerd. Ik heb, ik heb nu, nu, denk ik, te begrijpen waarom ik dan als. Even kijken naar die oorlog, in 1945 was ik uh, dus vijf, zes. Dus waarom hmm. ik dat, dat, dat album nooit heb willen zien. En nooit, uh, nooit heb uh, willen inkijken. Dat was gewoon een jaloers, uh, ja? jaloers jongetje, ja. Mijn moeder was kleuteronderheidswerks en, en die nam mij wel eens mee naar school natuurlijk. Mm -hmm. Omdat mijn vader dan op reis was voor uh, met de rij om agenda's en receptie-albums enzovoort. enzovoort. Ja. En dan uh, voelde ik eenzelfde jaloezie als al die kinderen uit, uh, uit de klas bij haar op school kropen. Begint je wel, een hele... Hele simpele, rechtlijnige, kinderlijke uh, jaloezie is dat. En dat heb ik een tijd lang ook ten opzichte van die, die, die, die kameraden van mijn vader gevoeld. Hij oh ja. was dan niet van ons, maar van hen. En ik ben nooit een... een, een laat ik maar zeggen, een Polonaise loper geweest. Ik, ik heb me altijd in, in gezelschappen... waar iets gezamenlijks uh, werd ondernomen... of dat nou zingen of, of marcheren was... Uh, nooit lekker gevoeld. Nee, dat wordt nog wat dat boek. En in mijn eigen diensttijd dus ook helemaal niet. Die haal ik er ook bij. Ik vergelijk het een en ander wat wij dan te doen hadden. En ik kan me ook niet herinneren dat... Wij in de diensttijd, ik ben van de lichting 61-6 heet dat dan, ja. eh, 23 maanden, eh, vreselijk, echt zwarte bladzijde. Gerukt. Van Heuts in, in Schoonhoven. Ja, uiteindelijk daar geëindigd als sergeant ook, maar sergeant instructeur bij Van Heuts, dat waren hele lieve jongens, de bewakingstroepen, maar die jongens deden wat langer over de opleiding. Dat kon heel lang duren voordat ze het eenvoudige bevel rechtsom konden opvolgen, allemaal. Vreselijke tijd, kortom. En, ja. eh, maar ook de jongens met wie ik dan eh, in dienst zat bij die, bij die opleiding en zelf, ja. Die, die, die, die, die joligheid, die, die, die ik in het album van mijn vader Zie, waar ze allemaal aan meededen, mm -hmm. die hadden we niet. We zaten alleen maar te, te, te, te tandakken om, om naar huis te mogen. Dat, dat, dat, dat weekend naar huis. En, en dat spande er altijd om, want alles moest in orde zijn... en het haar moest vrij zijn van je, van je boord. Ik weet nog hoe jaloers ik was toen in de jaren zeventig... de langhaarige soldaten uh, ineens rond, rondliepen. Nou, dat raar... de VVDM zich daar heel druk voor had Precies. gemaakt. Precies. Maar, ja. maar, maar even, want over uh, uw militaire dienstheid gaat het dus ook. En inderdaad, de, de spanning of je dan wel dat weekend naar huis mocht, want je PSU moest in orde zijn... Ja, persoonlijke standaard uitrusten. Ja. Ik had eigenlijk het programma willen openen met een, een oproep te doen. Hoe heette het, het programma vroeg ook alweer? Uh, Adres onbekend. was zo'n radioprogramma. En dan ging ja. er iemand op zoek, diegene had dan een prachtige vrouw op zoek naar een persoon uit zijn persoonlijke geschiedenis. In ja. uw geval Frans Brinkers. Ja? Heeft u die oproep gedaan? Nee, heb ik niet gedaan, want oh, u zat nee. hier niet. Ja, maar niet maar vertel ik... even, wie is Frans Brinkers? Misschien, we, misschien luistert hij wel? Uh, of een van zijn ja. kinderen luistert op dit ja, moment? Ja, ja. Nou, was en Dan hij mag hij zich melden. Dat was in de tapijnkazerne in, uh, in Maastricht. En de lichting 61-6 dus. Ja. Dus was uh, in december opgekomen. Die, uh, ik weet niet eens meer. Verdringing speelt hier een rol. Of die <laughs> basisopleiding nou... Twee maanden duurde waarin je niet naar huis mocht... of één maand. Ik, ik dacht... Ik dacht, nou, één maand. Maar mm -hmm. dat is ook verstreken als lang. En uh, dat, was, dat was dan. Um, je slaapie heette dat. Dat vond ik ook al zo erg, joh. Ja, ja, ja, ja. Uh, het woord slaapie <lacht> en zo, weet je wel. Uh, de, de taal had er ook heel veel mee te maken. En de ongelooflijk domme taal van de instructeurs. Uh, ik was al op een bepaalde mate met taal bezig. En taalgevoelig. En als er mm -hmm. uh, dan tot zestien keer toe werd gezegd. Uh, met de, met de, met de, met de, de clichés. Uh, van die Kamerleden ook kunnen gebruiken tegenwoordig, uh, om de gedachten te bepalen. Zo'n uitdrukking, <laughs> hè? van uh, dit wapen, om de gedachten te bepalen, uh, enzovoort, enzovoort. En dat lesmateriaal, dat handboek soldaat met die slechte zinnen, kortom, rampzalig. Dus, uh, en Frans uh, Brinkers was dus uw ja, ja, ja. Hij slaapie. Hij kwam uit was... Eindhoven? Ja, die kwam uit Eindhoven. Mm -hmm. En die lag in het bed onder mij. Hè? Het waren uh, stapelbedden en daarnaast was dan ook weer zo'n stapelbed en daartussenin stonden dan twee van die uh, militaire kasten, uh, ijzeren kasten. Mm -hmm. En als er ook uh, influenza heerste of, uh, of TBC, uh, dan werden die kasten iets naar voren geschoven, want dan ademden wij elkander niet in het gelaat. <lacht> Dat was <lacht> die naar voren. Schoven. Nou goed. En in die kast moet alles dus uh, perfect gevouwen zijn, mesbreedte alles dat vreselijke militaire ondergoed, ik voel het nog, eh, eh, alles, en gepoetst, enzovoort, enzovoort. En ook je standaarduitrusting. En in, in die kast uh, lag ook je mes, en je mes, mes tin, die, die mok, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. Maar ook een zakmes erbij, een militair zakmes. En bij de inspectie kwamen ze naar kijken of alles goed was, en als het dan allemaal in orde was, dan uh, kon je de massa hebben dat je naar huis mocht, naar je, naar je vriendinnetje, naar je meisje, dat was het natuurlijk allemaal. Ja. Postduiversport was het eigenlijk. En uh, bij die inspectie... een van die eerste inspecties... misschien wel de eerste voor het naar huis mogen... dus na een maand... was ik in, in de paniek uh, mijn, mijn zakmes kwijt. Dat, dat, en, en die officier van Piquet... en die sergeant van de week... die liepen langs uh, de bedden dan... tussen de rijen door om te kijken of alles klopte. En dacht ik dacht, jezus, mijn zakmes... dat betekent binnenblijven. En ik had afgesproken met een meisje enzovoort, enzovoort, enzovoort. En toen heb ik dus... vanuit die openstaande kast van Frans Brinkers razendsnel zijn mes gepakt. Wow. En dat heb ik op de plaats in mijn kast gelegd. Ja. Vreselijk. Ja. Een, een infame daad. En dit en was ik... geen uh, geval van oorlogs... Uh... Nee, precies. En als ik, als ik me dus in, in vredestijd al zo gedroeg... Ja. dan kun je wel nagaan... wat ik voor een... Voor een, voor een voor vreuze verwerpelijke lafbek van een soldaat zou zijn geweest waar mijn kameraden niks aan hadden gehad in oorlogstijd. Ik onderbreek u even, want er is verkeersinformatie op Radio 1. En zo okay. dadelijk hoor ik u weer. Ja, oké. Okay. AMB verkeersinformatie. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat tussen de Uithof en Soesterberg. Zeven kilometer file. De rijbaan is dicht tussen Soesterberg en Afwitmaren. Daar is een vrachtwagen gekanteld. U kunt beter omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. NTR. Speciaal voor iedereen. En Kees van Kooten is vandaag onze gast. Hij heeft het boekenweek geschenk, geschreven. De verder ik zeg wel te gast, hij is aan de telefoon... want er ging iets heel erg mis met, uh, met de taxi. Maar gelukkig uh, uh, werkt het zo ook wel. Het is een beetje vreemd, maar uh, ik hoor u uh, duidelijk en welluidend. Ja. Kees van ja, Kooten. Ja, ik vind het wel leuk hoor. Ja, ja, ik eigenlijk ook wel. Ja, ik uh, loop een beetje de eigen dieren er... door mijn kamer. En ik zie al die budden ervan. We gaan uh, er uh, geen ja, gewoonte van maken. Ja, over dat mes. Uh, uh, dat mes, want... Ja. Uh, um, ja, of gaan we de clue dan vertellen? Ja, in dit geval kan okay, het wel. Er zitten okay. nog zoveel kloetjes en dingetjes ja, in de dus, uh, Kijk, dat kan wel. Ja. Nou ja, in dit geval. En ik, ik, ik heb mezelf nog wel beloofd toen, van als, als, die, als die officier van Piquet het merkt... en zegt, uh, waar is jouw mes, dat ik dan zou zeggen... sorry, dat is per ongeluk in mijn kast uh, gevallen <lacht> of zo, snap je? Ja, dat beloofde ja. ik zo. Maar godzijdank, hij, hij passeerde en hij zag dat niet, dat, dat Frans zijn mes miste. En, en ik zei dus ook niks. En we marcheerden af naar het uh, station Maastricht. Dan krijg je ook het bevel wiekentassen overnemen in de rechterhand. En dan slaafs deden al die jongens die weekendtas van links naar rechts en En zo wordt vreselijk. En in de trein. En Frans Brinkers moest eruit in Eindhoven. En toen hij in Eindhoven eruit was, uh, jongens, lekker weekend hè, en uh, tot, uh, tot maandag uh, pakte ik dat mes en ik klapte het open. En voor de punt van het lemmet uh, was een, een, een zwart figuurtje waar ik altijd uh, onze hond in had gezien. De kop van onze hond, Yuki, uit Heimwee. Oh. En dat zag ik nu ook weer en toen dacht ik, potverdomme, het is mijn eigen mes. Hij had het dus voor mij gejat. U heeft trouwens dat hondje, dat heeft u niet vermeld. Dat is wel een hele mooie toevoeging, staat niet in het boek. De kop van onze hond, ja, toch wel? Dat ik uit Weemoed altijd de kop van onze hond in, zag? Ja, dat, nee, want daar herkende ik het aan. Oh, ga... Even kijken hoor, wacht even, ik pak even nee, ik, een verre ik, kijken. <laughs> Ik heb hier honderd exemplaren liggen. Ja, ik heb ontzettend een neiging, want dit zou ik toch dan... Heb ik daar overheen gelezen? Ja. ja wat ja, erg, wat ja, erg. Ja, Even kijken hoor. Dat, dat moet erin staan. Pagina 39. Ah, Oké, okay, uh, Frans Brinkes. Uh, daar staat Frans Brinkers. Wacht, in, ja. Oh, ik, heim, ik heim. zie het. Ja, ja, ja. Uit Heimwee Steeds de kop van onze hond. De naam staat er niet bij. Ja, vermeld. ja, ja. Maar goed. Ja, ja. ja. De uh, ja, ja steeds de En, kop van en, en, en ja, dan, dan eindig ik het met... Uh, uh, uh, uh, dit was mijn eigen mens, hoe kwam dat in Brinkerskast? En dan zeg ik, oh ja, vindt u dat? Omdat ik weet dat de lezer daar ze zal gaan zeggen... nou ja, net goed, dan was er niks aan de hand. Maar <lacht> het blijft toch even verwerpelijk wat ik, wat ik heb gedaan, natuurlijk. Ja, ja, ja. U heeft goed, trouwens, voor het eerst in de geschiedenis van de CPMB, heb ik begrepen... u heeft ja. het manuscript integraal voorgelezen, op kantoor, al daar. Ja, ja, ja. Ehm... Uh, ik, ik, ik, ik treed niet zo vaak op hoor. Ik ga nu heel veel door het land in, in het kader van de boekenweek. En, en meestal doe ik dat een, twee, drie keer per maand of zo... voor bibliotheken, kleine schouwburgen. En dan vind ik uh, het zo fijn om, om met name een nieuw verhaal voor te lezen... om te kijken of het klopt, waar, mm -hmm. waar, waar de lach zit of de onthoring. Mm -hmm. En dat wilde ik bij die verrekijker ook uh, weten. Dus en petit Comité, Paul van Nisper tot Zevenaag, Gijs Schunselaar... en Peter Roosendaal, de, de, de persvoorlichter, uh, heb ik het voorgelezen. Drie mensen of nog een? meer? Nee, daar waren we afgekomen, was er ook nog bij. Nog, nog een paar jongens, Just dance, zes mensen. Ja, zes ja, mensen ja, ja, ja. Heb ik het voorgelezen. En uh, ja, toen, toen tot mijn eigen mijn, mijn schaamte mijn verbazing ja. met, om het slot uh, kon ik ook niet meer lezen, was ik uh, ge geroerd. Uh -huh. Zeer geroerd. En dan heeft uh, Gijs Schunselaar het uitgelezen voor me. Maak op, Ja, raar, Kinderachtig, hè? Nee. Ik ben, uh, nee. nou ja, ik, ik ben. Ik ben. Ja, ik ben snel onthoerd. En mijn vader had ik toch... Ik zag het nu, nu ik het voor het eerst weer las. Kreeg je toch weer een ongelofelijke liefdeaanval ten opzichte van mijn vader. En in het slot, ja, daar moest ik om huilen. Dat mag ik graag doen. Maar het is ook... Uh, die, die vader, hè? want tegelijkertijd, dat, het viel me gisteren ook nog weer op de, bij De Wereld Draait Door, dat u dan zo heel stellig zegt, ik koos partij voor mijn moeder. Ja. Uh, want zij stopte dan de vingers, ook een heel mooi verhaal, zij stopte dan de vingers in de oren en las een goed boek, terwijl hij naar de zoveelste documentaire over de oorlog keek. Ja. Uh, toch eens op over die oorlog. Ja. Uh, was dat in, in de meeste gevallen dat u partij koos voor uw moeder? Uh... Ik heb nooit partij tegen mijn moeder gekozen. Laat ik het zo zeggen. Mm. Nee. Ja, ja, toch in één opzicht wel. Maar dat heb ik geloof ik al eens eerder geschreven. Uh, in het verhaal Annie over uh, het overlijden van mijn moeder. Mm -hmm. uh, mijn moeder... Uh, ingoed in uh, mens... een geweldige dierenliefhebster... enzovoort, enzovoort, enzovoort. Uh, maar bijvoorbeeld, ze kon absoluut helemaal niet koken. En als mijn vader dan... na een uh, intensieve zakenreis... van een week vrijdagavond thuis kwam... en zij had dat suikazellapje gemaakt... en uh, te harde spruitjes... of, uh, of overgekookte andijvie erbij... dan na twee happen... Uh, legde mijn vader zijn mes neer... en zei die Annie liever kijk nou toch. En dan spande die uh, tussen zijn duim en wijsvinger van beide handen een, een lange haar. Er zat altijd een <lacht> hele lange haar in. En dan, en dan zei mijn moeder... maar wat geeft het nou? Hij is van onze eigen lievelingen. Van onze eigen honden. <lacht> <lacht> Kijk, dan koos ik wel partij voor mijn vader. Ja, ja. Kon zij goed schrijven? Ze kon niet goed koken, maar kon ze goed schrijven eigenlijk? Uh, ze had een heel goed oog daarvoor. Ze kon heel goed lezen. Wat mijn vader eigenlijk nooit deed. Ik zie hem altijd nog voor mijn is zo met een hele stapel scheefgezakte, dikke Elseviers. Dat waren toen uh, kranten, hè, hele dikke kranten. ...kranten pakken naast zijn stoel. Die las hij dan. Maar um, eigenlijk een beetje in, inwendig mopperend... Want hij moest ze lezen om met zijn klanten te kunnen praten, zei hij. Maar <lacht> een, een boekenlezer was het niet. Mm -hmm. Mijn moeder wel. Mijn moeder hield in een schoolschrift bij wat ze allemaal las en wat ze ervan vond. En, uh, maar ze schreef was, ook zelf. hè? Ja, ze was ook, schreef ook zelf. En dat was dan. Dat was te, te sentimenteel. Ik bedoel, heel erg lief, maar, maar te lief. En, en, en, en toen mijn vader was overleden, schreef ze door over die eenzaamheid. Maar dat werd heel erg wijdlopig. En ze vroeg dan aan mij ook... alsof ik haar daarin zou kunnen raden. Alsof je iemand daarin zou kunnen raden. Ja, uh, ja of ik, wat ik dan vond van die gedichten. En toen heb ik gezegd... nou, je moet jezelf in de vorm uh, beperken. Begin nou eens met, met haiku te maken. Haiku is het meervoud van haiku. hè, dat denk ja, je. Ja. Uh, dus 575. 35 EP, 37 EP, 35 EP, kleine waarnemingen. Dat heeft ze gedaan. En die zijn fantastisch. Dat, zijn, dat is een, een, een prachtige haiku. En dat waar langs uh, Streek de Wind heet dat boekje, dat hebben we toen in eigen beheer uitgegeven, een uh, bundeltje van gemaakt. En het was te uh, kopen in de in Den Haag. Ja ja, bij Paarmaat ja. bijvoorbeeld in Den Haag. En nog wat zaken, nog wat boekwinkels als ik het land inging. Dan vroeg ik aan een boekhandelaar. neemt u er, Neemt u er tien af en zo. En mijn moeder en ik ook zitten nummeren en zitten signeren. We speelden echt een klein uh, literaire uitgeverijtje samen. Dat mm -hmm. was hartstikke leuk. Maar dat was goed. En daar zitten prachtige waarnemingen in. En bijvoorbeeld, uh, waar langs streekt de wind is de titel. Nou, tel me mede lettergrepen. Waar langs streekt de wind? Tweede regel, die ik nu op mijn wang voel regel hij komt van zover. Ja, dat vind ik een prachtige heikel mm. ja. En zo had ze er nog wel meer hoor. Eenzaam zijn is erg, maar bij iemand eenzaam zijn is verschrikkelijk. Bijvoorbeeld. U, u, u had een doos met allemaal uh, uh, schrijfsels van haar... Uh, gedichten die ze had geschreven. Er stond dan Annie op, herinner ik me nog. De, uh, de, de, volgens mij staat dat niet in Annie. Of was dat een interview naar aanleiding van Annie? En dat u zich daar toch enigszins schuldig over voelde... Dat u, zij vroeg aan u, breng dat dan eens naar een uitgever en, en ja, dat bleef ja, dan maar ja, liegen. Ja, ja. Ja, en ook wel, ook, ook wel, had ze wel ook in handschriften prachtig en in een schoolschrift een, een kinderboek gemaakt, weet je wel, met, met tekeningetjes. En dat ging dan wel altijd over een moeder eend met tien kleine eentjes. En dan om, om de beurt ging er een weg en had ze op het laatst nog maar één eentje ja. over. En nog begrijp je? Ja. Uh, heel erg uh, rechtlijnig uh, symbolisch. Ja. Uh, maar niet, niet echt, niet echt verrassend. Ja. En, maar, en, ja, dat en, en, maar hoor, ja. was dat dan schaamtevol? Vol, vol... Om... Of, nou, die gaat wel nee, hè, als het uitgebracht zou zijn. Maar er was, was geen uitgever die daarin trapte. <laughs> die zeiden allemaal, ja, dat is te simpel en het is zo lief en dit en dat, maar het is te simpel. Hm. En, en dat, dat kon zij dan niet begrijpen. Nou ja, maar zeiden ik... die uitgevers dat of zei u dat al op voorhand? Is het uh, ooit bij hele, een uitgever terechtgekomen? Een hele, hele goede vraag. Uh, ja, ik weet het antwoord dat, wel. Dat zei ik op voorhand, ja. <laughs> ja, precies. Hoe was <laughs> uw verstandhouding met uw vader eigenlijk? Uh, ja, niet zo intens uh, als bijvoorbeeld mijn verstandhouding met Kasper is. Hm. Niet zo... Uh, we kennen elkaar wel goed. Uh, elkaars trekjes en, en uh, buien. Maar uh, ja, we, we verschilden van, van, uh, van uh, smaak. Uh, van, van humor bijvoorbeeld, snap je? Dat is heel raar met Kasper. Ja, wat ik leuk vind, vindt hij ook leuk. En wat hij verschrikkelijk vindt, vind ik ook verschrikkelijk. We zijn. Uh, uh, uh, Die soldatenhumor beschrijft, meer, beschrijft u ook, hè? Waar we u zo... meer, ja, we zijn meer één in onze zintuigelijke waarnemingen en, uh, en onze uitingen. En met mijn, mijn vader deelde ik op dat gebied niet zoveel. Uh, niet uh, ja, die oorlogsfilms bijvoorbeeld, om dat nou maar te noemen... daar, ja. Ja, daar heb ik nooit iets mee gehad. Uh, we hebben helemaal niks. Vind ik eraan. En uh, hij, kon, hij kon prachtig tekenen en hij was heel muzikaal. Hij had zichzelf banjospelen spelen geleerd. Hij speelde fantastisch mondharmonica. En dan uh, speelde ik wel eens mee met hem, Montemonica. Maar hij was bijvoorbeeld gek op Jim Reeves. Die draaide die wel ja. veel. Had die plaatjes van. Ja, dat vond ik dan net weer te zoet. Weet je wel, dat is heel raar dat. Dat kan een groot verschil uitmaken, hè? De, de muzikale of de literaire smaak van je ouders. Nou, en humor natuurlijk vooral, ja, lijkt mij, ja, zeker ja, ja. in uw geval. Ik meld ja. ondertussen trouwens even dat de zwarte rook uh, kringelt daar in, in Rome. Lekker, lekker laten kringelen, het interesseert me <laughs> geen bal. Helemaal niks. nee. Het me juist Weet u wat, wat ik het gekke vind na, na lezing van het boekje? Wat een ode aan uw vader is en, en, en, en het is ook heel liefdevol. Toch heb ik ook de indruk dat u meer op hem lijkt dan u misschien wel lief is. Ook uit hoe u het nu beschrijft. Dus dat gevoel voor humor en die smaak. Dat dat, dat, dat, dat helemaal niet klopte. Maar dat er ja. ook een aantal dingen juist heel erg kloppen. Maar ja. dat u dat ja. eigenlijk helemaal niet zo prettig vindt. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik heb natuurlijk een hele eigen wijze en bazerige wijsvingerkant. Hè? Ja. Ik uh, de, de, denk het altijd beter te weten. Dat het is ook zo en hoor. niet anders. Nee, maar dat is ook zo hè. Mm. Ik weet het ook altijd beter. <laughs> En uh, als ze wat meer naar me zouden luisteren... zou het allemaal dikker door de komen. Binnen het huis en uh, in de straat... en in heel Nederland en uiteindelijk Europa. Nee, maar dat eigenwijze... Had hij dat, ook. vervelend om dat te zeggen, maar dat, dat van de laakachtige... Dat, dat had hij ook. Dat, dat, uh, ja... Nou, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp heel goed wat ik nou, Maar Als voorbeeld dan: uh, hij, hij reed heel goed auto. En die reed natuurlijk ontzettend veel. En uh, al 30 jaar schadevrij. En dat zei hij dan ook. En dan zei hij ook: Ja, kijk, als je nou 30 jaar schadevrij hebt gereden, zoals ik, hè, dan moet je eigenlijk. Want je zult niet geloven wat ik tegen je kom onderweg. En verdomd, als het niet waar is, ze hebben altijd een sigaar in hun hoofd en een hoed op, in die auto. En dat maakt zo'n man, die, die slaat dan links af. Nou ja, bijvoorbeeld zonder richting aan te geven, de bocht is veel te nauwelijks. Dus dan zou je, als je 30 jaar schade rij hebt gereden zoals ik, zou je een insigne moeten krijgen. Dat je die man kunt klemrijden. En zeggen, meneer, wat zijn we aan het doen? Snap je? Dat, dat zou moeten. En dat ben ik wel met hem eens. Dat vind, dat vind ik ook. Ja, dit ging dan ook maar, wel weer humor. Maar zo ja, heeft hij het ja. waarschijnlijk niet bedoeld. Nou, hij bedoelde dat serieus hoor. Ja. Hij meende dat serieus, ja. ja, ja. ja. En daar ging ik dan wel hiermee, mee, hè? En, en dat is dan het pijnlijke. Het is goed dat we het daar nu over hebben. Je wilt je vader dan niet afvallen of beledigen. Laat staan dat je ruzie wilt maken. Maar als iemand dan zo'n enormiteit verkoopt. Dat, wat, wat kun je anders doen dan zeggen... ja, pap, je hebt gelijk, hè? Hm. Daar, ga je, daar ga je niet echt tegenin. Nee? Ik, mm -mm. Bent u wel eens tegen me ingegaan? Um, nee, nee, nee, nee. Nooit? Mm, jawel. Maar nooit heftig of zo. Ik, ik, ik ben van het, van het harmoniemodel. en, en ben, ben echt voor de lieve vrede. En ik, ik heb me er altijd aan ontrokken. Ik, ik, dan zou ik toch het idee hebben gehad... dat ik, dat ik mijn vader op, op moest voeden. En dat vond ik ook weer een te, te arrogante gedachte. Hmm. Ik maakte me dan liever, liever uit, uit de voeten. Wilt u een stukje voorlezen? Of is dat, wat, of is dat gedoe zo? Nee hoor, is geen nee? gedoe. Ik, ik heb ze hier liggen, dus nee, vertel nou, heel, me. Heel, pagina uh, 61. Het gaat over uw vader. 61. Ehm... Uh, ja. Even kijken. Um, wat hij op een werk... Oh, uh, oh ja, die, die, die, die, ik, ik heb ja, al drie of keer... Ja, uh, 62 de... beginnen, dat zou misschien ook kunnen. Uh, ja. uh, want dat heeft hij ook net verteld, wat er dan in die agenda staat. Uh, ja, uh, precies. Maar misschien, ik wilde oh, bijvoorbeeld man. weten of de acteur uh, Paul Steenbergen... wel logisch in de denkwereld, ja. van daar misschien beginnen... Uh, ja en even kijken of dat... oh ja ja ja ja ja ja dat gaat naar die lange broek toe hè ja um, um... Ik, ja, ik heb het ook dus over uh, de, de tekorten, zoals ik ze ervaar, van Wikipedia en Google. Of de, de, de kortwieking die ze hebben veroorzaakt in de gereedschapskist van de schrijver, om het ingewikkeld te zeggen. Hè. Mm -hmm. Alles wat je niet uh, kunt koekelen, wat er niet is, mm -hmm. dat heeft dus uh, nooit bestaan. Mm -hmm. Waarmee... Het fantaseren over een, een componist of een schilder... Uh, wat vaak in romans is gedaan, een niet-bestaande uh, wetenschapper. Uh, um, moesten we in de win Winkela Prins konden we dan nazien of die man had bestaan. En, en dat kun je op Wikipedia en Google natuurlijk ook doen. En nog veel meer zelfs, zodat eigenlijk die fantasie... waar toch een hoop romans en films op zijn gebaseerd, die is, die is afgesloten. Dat, mm -hmm. dat, dat, dat, dat komt niet meer voor. Maar in die agenda's van mijn vader, dat heb ik je ook al gezegd er straks... Uh, heb ik dan in dat verhaaltje waar ik met die familie Treuniet daar fantaseer ik over. Ik mm -hmm. fantaseer door het hele boek heen over hoe dat dan wel gegaan kon zijn met die verre kijker. Ja. Van de heer J. Treuniet en zijn zoontje Jaap en zijn vrouw Nettie. Uh, drie fantasieverhalen er tussendoor. En uh, laat ik die Nettie ergens zeggen, de, de acteur Paul Steenbergen, dat vond ze zo'n mooie man. En dat speelde dan in 1940, dit, dit verhaal van die treurnieten. Het lijkt ingewikkeld, maar het is heel helder hoor. Ja. En dan zeg ik, ik wilde bijvoorbeeld weten of de acteur Paul Steenbergen wel logisch in de denkwereld van Nettie Treurniet paste in 1940. Dus blader ik door de agenda van dat jaar... mijn vaders agenda, niks. 1939 proberen. En jawel hoor, keepersgeluk, bij 2 april... Verjaardag van mijn moeder, heeft hij geschreven. Voor Annie's verjaardag heerlijk naar Haagse Schouwburg. Annie bang voor griezelen, maar stuk spoken, de zaakjes van Ibsen. Alleen maar prachtig zoon Oswald, dubbele punt, Paul Steenbergen. De moeder, Fie Karelsen. Heerlijke avond. Knap, knap, knap. Hm. Kijk, mijn vader ging wel naar toneel, hè? En zo, ja, met mijn ja, moeder. Dus ja, het was geen domme man verder. En schreef en, dan deze mooie zinnetjes nog op uh. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Het allereerste agendaatje meet 7 bij 11,5 centimeter en heeft een kaft van vloeikarton waarop gedrukt staat portefeuille Almanak voor 1926. Toen was mijn vader 17. Nee, 16. Want pas weer jarig in september. Bij zondag 3 januari, ik kan het je laten zien, ik kom nog wel een keertje langs. <lacht> bij zondag 3 januari heeft hij een hartje getekend met een pijl erdoor. En daaronder staat geschreven. A. Snouw, Stortstraat 29 Haag. Annie, vraagteken. Dat werd dus mijn moeder en zij was 16. Nee, 15, want pas jarig in april. En er woedde al een dreigend onweer achter mijn ogen, maar ik vergiet een vingerhoedje oude tranen. wanneer ik lees dat hij bij 9 september met uitgelaten halen heeft geschreven. voor het eerst in de lange boek. Mijn vader vergalde anderhalf jaar van mijn jeugd, maar daar kon hij niets aan doen. Dat begrijp ik nu pas uit deze juichende aantekening. Zijn eigen vader, de keiharde machinist op de wilde vaart, die per kalenderjaar hooguit twee maanden thuis was, had hem leefregels voorgeschreven die hij precies zo Spartaans in mij wilde overplanten. En dan gaat het door, maar dan wordt het een beetje lang. Kijk, nee. ik, mijn, een van mijn grote trauma's... Ja. En daar is mijn vader school gegaan. Was dat ik eh, als, als 13-jarige in de eerste klas van de middelbare school nog geen lange broek had. En alle andere jongens wel. <laughs> ik had een plusvoer, een rollenvanger, een knikkerbokker. Uh, en die, die liet ik dan wel bungelen, maar dan leek het een harenbroek. Dat, dat was verschrikkelijk, dat leek nergens op We Maar Nee, dat over 1953, hè? Ja. Ja, ja, ja. Na een schoolfeestje moeten en dan al die jongens in een lange broek en ik niet. En nu begreep ik hieruit, dit lezend, dat mijn vader uh, die lange broek pas kreeg op zijn zeventiende. Dat was ook een afspraak die zijn vader met hem had gemaakt natuurlijk. Als je zeventien bent, krijg je een lange broek. Hmm. Nu lopen jongens dus van één al in een lange broek. Het hele <lacht> fenomeen korte broek is weg. Hmm. Maar die grens tussen de korte en de lange broek en dan die laffe oplossing daartussenin. Nou, geen korte broek meer, maar ook nog geen lange broek. Een plus dat is verschrikkelijk. Dat is zo van invloed geweest op mijn... Uh, zelfvertrouwen, op, op mijn verliefdheden, op mijn, mijn schaamte. Misschien moet ik hem toch wel dankbaar zijn, omdat ik daardoor een andere manier moest verzinnen om wel indruk te maken. Namelijk? Dus meteen uh, toneel gaan spelen op school en leuk gaan doen en cabaret uh, gaan schrijven. <lacht> snap je? Maar hebben het even... allemaal te danken aan die vangen, begrijp ik nu. Ja, dat, zo zou je het ook kunnen uitleggen. Dat heb ik gedaan. En nu ben ik er helemaal mee verzoend, toen ik dus las bij het doorspitten van die 57 agenda's, uh, dat hij zelf tot zijn 17e heeft moeten wachten. En ik wil het je graag een keer laten zien, want dan, dan begrijp je het, er is niks gelogen in dat boek, uh, die tekeningen in die agenda, dan tekent je een mannetje met een vlaggetje en dan staat bij de lange broek besteld uitroepteken en dan met juichen, juichende letters bij die verjaardag voor het eerst in de lange broek. Ja, dat zegt niemand meer iets, maar dat is zo'n kruispunt geweest. Ja. Enfin, Theo Thijssen heeft het niet letterlijk over de lange broek, maar denk aan Kees de Jonge. Hè? Ja. Wat, wat die allemaal heeft moeten doorstaan aan uh, kleding ellende. Heeft u uw uh, vader op een andere manier leren kennen eigenlijk? Uh, Door dit ja, boekje te schrijven? Ja, ja, ja, ja, aan het slot, als alles uh, duidelijk wordt, hoor ik van een een objectieve buitenstaander die, die uh, uh, nou ja, uh, loftuitingen aan het adres van mijn vader. Hm. Ja, aanstaande vrijdag is het zover, het boekenbal. Mm, en ja. koningin Beatrix wordt gefluisterd, gaat het boekenbal openen. En dan schrijft u op pagina 53, intussen moet ik eerlijk bekennen... dat ik heimelijk pissig ben, dat ik nog altijd geen lintje heb gekregen. Ja. <laughs> en u beschrijft de erotische dromen die u had over Beatrix. Ja, ja, daar heb ik een keer in Wim en ik hadden een uitzending en dat was uh, achterwerk uit de kast voor volwassenen. En uh, daar, daar was ik een man die, die uh, vertelde dat hij, maar ja, dat uh, heeft Lubbers inmiddels ook verteld, dat hij uh, uh, ja dat hij vaak het bed deelde met, uh, met koningin Beatrix, dat hij dat droomde ja. regelmatig. Ja. En um, dan uh, ver, ver, verzin ik hier in de verrekijker dat dat wel eens de oorzaak zou kunnen zijn... dat ik nog steeds geen lintje heb gekregen. Ja. En als ik het zou krijgen, dan zou ik natuurlijk onmiddellijk iedereen bellen... dat ik het geweigerd had, snap je? Ja, natuurlijk. Maar daarom moet je het eerst krijgen. En, uh, en heeft ik u haar ooit de hand gescheurd eigenlijk? Nee, nee. Nog nooit? Nooit? Nee, nooit ontmoet, nee, nee, nee, nee. nee. En dat dat nee. dan vrijdag gaat gebeuren? Uh, ik geloof dat het een fabeltje is hoor, dat Beatrice iets komt. Hmm. Nee, dat uh, zal ze niet doen. Verheugt u zich op het bal? Uh, nou, ik verheug me erop dat ik dan aan het werk kan, dat wil zeggen, gaan signeren en, en kan gaan uh, optreden. En uh, dat ik dan niet meer alle, alle persontmoetingen ho hoef te doen. Dat is, het, dat is het einde daarvan, snap je? Mm, ja, vind, vind ik vind dit een heel, leuk, heel lekker uh, gesprek, hoor. Maar uh, dat is wel slopend. Ja, en ik probeer En ook steeds, steeds maar weer te... datzelfde verhaal. Ja, net dat... Nou, ik probeer te variëren. Ja, <laughs> dat, dat heeft u wel gedaan. Maar die aanloop moet toch steeds. iedere keer wel weer even. Uh, die verrekijker. En, en... <laughs> ja, maar het is allemaal voor het goede doel. Ja, en nou. en ik, vind het, ik vind het zo belangrijk dat ook in deze periode. Het, uh, hè, de, de, de, de boekenmarkt. En uh, nee hoor, uh, als er geen moeite is met te veel. Ik vind het, okay. uh, ik vind het hartstikke fijn. Oké, okay. Kees van ik, ik, ik vind het een van de mooiste boekenweken geschenk die ik ooit heb gelezen. Oh, wat fijn te Het is horen. echt een bijzonder uh, bijzonder kleinoot. De ah, Verrekijker, geneten. En je kan er lang mee doen. Lekker lang. Dank, Kees van Kooten. Een mooie avond nog verder. Een beetje uitrusten, zou ik zeggen. Ja, heel erg bedankt. Dag. Zo dadelijk in uh, twee dingen. Een uh, ondernemer uit Groningen die net als veel andere bedrijven pas geleden failliet is gegaan door de crisis. Ellis de Bruin spreekt met hem. En ze spreekt ook met Christiane Brandt die jaarlang in Jemen woonde over vrouwen in het Midden-Oosten. Dank meneer van Koten. Dit was aflevering 2000.